8 uur, Femke Woldhuis met het NOS-journaal. Greenpeace-activisten Faisa Oelassen en Mannes Ubels zijn weer in Nederland. Hun vliegtuigen uit Sint-Petersburg landen om kwart voor acht op Schiphol. Oelassen en Ubels zaten samen met 28 anderen in een Russische cel... na een protestactie bij een Russisch boorplatform. Op 20 november kwamen ze op borgtocht vrij. Deze week gaf Rusland ze amnestie en mochten ze het land verlaten. Sinds de Egyptische regering de moslimbroederschap als een terroristische organisatie heeft bestempeld, zijn honderden leden opgepakt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Egypte maakte bekend dat sinds woensdag 265 mensen zijn gearresteerd onder wie 28 vrouwen. De regering verklaarde de moslimbroederschap woensdag tot een terroristische organisatie. Aanleiding was een zelfmoordaanslag op een politiebureau, daarbij vielen 16 doden.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 Ronald en Michel Mulder hebben zich bij het Olympisch kwalificatietournooi in Heerenveen... voor de 500 meter in Sochi geplaatst. Nummer 3, Jans Meekens en nummer 4 Jesper Hospes zitten nog in de wachtkamer. Bij de dames heeft Jorien Ter Mors op de 3000 meter verrassend naast... een ticket voor Sochi gegrepen, ze werd zevende. Irene Wust, Antoinette de Jong en Anouk van der Weijden gaan wel naar de Olympische Spelen. In de laatste rit won Wust met in 3,5945 van de Jong...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 Heb jij ook een vraag voor de zorgservice van Independer? Twitter hem dan met hashtag zorgservice. Het Marathon Interview. Uw presentator is Stefan Sanders. Welkom bij de VPRO op Radio 1. Welkom bij het vierde gesprek alweer in de reeks Marathon-interviews, Zo op het randje van 2013. Vanavond kunt u drie uur lang luisteren naar onze gast Katinka Simonsen. Beter bekend als Tinkerbell. De kunstenares die vanaf 2004 met haar projecten... zowel bewondering als woede wist op te roepen. Zowel halleluja als kruisigd hem of haar in dit geval... Waar Tinkerbell komt, komt reuring. Misschien herinnert u zich nog de handtas uit 2004... die Tinkerbell had gemaakt van de vacht van haar kat... die ze zelf zou hebben gewurgd. Vanwege diens aanhoudende depressie. Of anders de consternatie die ontstond toen Tinkerbell aankondigde... 60 eendagskuikentjes door de versnipperaar te halen. Een normale procedure trouwens in de veehoudende sector. Als ze niet onmiddellijk door mensen werden geadopteerd. Radicale acties waarin onverschilligheid, overbevolking, hypocrisie en dierenmishandeling aan de kaak worden gesteld. Maar altijd ongemakkelijk, nooit met zo'n fijn giro-nummer erbij. Vraagsteller van dienst vanavond is Anton de Goede. Vorig jaar was hij in de Amsterdamse Singelkerk bij een alternatieve preek van de leek. En denk wel, preekte daar. Iedereen verwacht een ironisch verhaal. Maar in plaats daarvan hield Tinkerbell een ernstig betoog met prachtige vondsten. Ik citeer nu Anton de Goede. En dat wekte zijn nieuwsgierigheid. Als Tinkerbell zich laat steriliseren, zie haar film Save Our Children... en zo indirect aandacht probeert te vragen voor het probleem van het opraken van fosfaat... essentieel voor de landbouw... dan willen andere journalisten alleen iets horen over haar hoogstpersoonlijke sterilisatie... en niets over haar motieven. Daarom vanavond, Anton de Goede, drie uur lang in gesprek met Tinkerbel over het belang van fosfaat voor de landbouw. En misschien, heel misschien ook nog, nog heel eventjes over Goes, over de kunsten... telefoonprostitutie, hamsters en portretschilderkunst... privacy en publieke aandacht. Nog even voordat we beginnen. Wilt u reageren op dit Marathoninterview? Dan kan u mailen naar marathoninterview.nl. En wilt u twitteren? Gebruik dan de hashtag Marathon Interview. Ik zou zeggen, om in stijl te blijven, vooruit met de geit. Ja, dank Stefan Sanders voor deze introductie. En welkom Katinka Simonsen. Dank je wel. En we zullen nu eens Tinkerbell zeggen. En dan weer Katinka Simonsen. Dat mag. He, dat mag, dat mag, ja, dat mag ja. door elkaar. Um, en we gaan het misschien ook wel hebben over... De reden van het pseudoniem en hoe dat daarmee staat en wanneer je het gebruikt en wanneer niet. En Stefan zei net, we gaan het nu drie uur over het fosfaatprobleem hebben. Dat is niet helemaal zo. Of zou je er drie uur over willen praten? Uh, zou best kunnen, ja. Ja, ja maar je, je vindt het dreigende fosfaattekort zo belangrijk dat het je leven is gaan beheersen, bijna. Nou, dat vind ik. Het is een, een, het is een feit. Het is zo belangrijk. Ja. Ik heb een voorstel dat we het daar in het derde uur... tussen tien en elf zeer uitvoerig over gaan, gaan hebben. En dan hebben we ook de mening van René Guude... de Denker des Vaderlands gevraagd... die in dit programma ook te horen zal zijn. Um, zoals we elk uur eigenlijk mensen aan het woord zullen horen. Zometeen Sandra Smallenburg, kunstcriticus van NRC Handelsblad... hebben we gevraagd jouw werk als kunstenaar te plaatsen in een traditie... en daar iets over te zeggen. Maar eerst, uh, Stefan Sanders die zegt net... ja, je bent iemand van radicale acties... en het is nooit dat daar nou een postbusnummer of een geonummer op volgt... en het een gemakkelijk gevoel geeft bij mensen. Het geeft vaak een juist ongemakkelijk gevoel. Ja. Um, is dat iets wat tot jouw verbazing jou overkomt... of is dat iets waar je graag naartoe werkt... Nee, want uh, het, de onderwerpen die ik gebruik, die, die uiteindelijk mijn werk worden... dat zijn altijd onderwerpen die mijzelf een ongemakkelijk gevoel geven. En ik, dus dat ongemakkelijke gevoel... Ik, ik ga, eigenlijk is een soort onderzoek van mezelf. Ligt het aan mij dat ik ongemakkelijk word? Of is het iets waar iedereen ongemakkelijk van zou worden als we het zouden weten? En ik ga dat dan uitproberen. En meestal heb ik gelijk. En, en is het dus niet iets wat alleen van mij is... maar is het een gedeeld ongemakkelijk gevoel? Alleen anderen hadden er nog niet zo naar gekeken. Nee, en het is dus in ieder geval niet het provoceren om het provoceren. Wat je wel vaak verweten wordt. Ja, het ja, wordt me vaak verweten, maar dat is inderdaad niet het geval. Nee. Stefan Sanders die riep net op eh, om te reageren op dit gesprek. Niet liever dan dat. Uh, en het zal ook gebeuren, want de reacties die liepen zelfs al op deze uitzending vooruit. Ja. Er is een mail binnengekomen van een uh, Ilinka, de achternaam zullen we om privacy-redenen eh, niet noemen. Lees hem even voor. Hij kwam vanmiddag bij de VPRO binnen. Oké. Okay. Beste, ik heb heden de VPRO-ledenadministratie gebeld... om mijn ongenoegen kenbaar te maken... Tot mijn verbijstering wordt door de VPRO-marathoninterview vanavond... de gestoorde, destructieve Stinkebel drie uur een podium geboden. Hoe is het mogelijk? Ik heb de VPRO hoogstaan en waardeer het marathon interview zeer. Tot op heden. Vanavond blijft de VPRO-radio bij mij uit. Geen woord van dat loeder. Bijvoorbeeld, ze heeft haar kat vermoord en daar vervolgens een tasje van gemaakt. Gruwelijk, hoe ziek kun je zijn? En dan bieden jullie zo iemand die kikt op aandacht een podium. Wat drijft de VPRO? Hoe dwaas kan de VPRO zijn? Ik dacht, radio uit het raam, de vpro er achteraan. Als iets dergelijks nogmaals gebeurt... overweeg ik serieus mijn lidmaatschap op te zeggen. Groet, groet, Ilinka. Ik weet zeker dat Ilinka nu luistert. Ik heb er een heel vriendelijk mailtje gestuurd... en gezegd ja. dat het mijn onzalige idee was om jou uit te nodigen. En dat ik hoop dat ze toch uh, luistert. En dat het mij zou verbazen dat als ze luistert... dat ze dan niet na die drie uur van vanavond een genuanceerde beeld heeft. Bijvoorbeeld waar het gaat over die eeuwige kat. Want neem nou eens uit uh, haar opmerkingen naar zorg. Geef haar eens een antwoord van hoe het nou eigenlijk zat. Dat hoeft niet heel uitgebreid, maar... Iedereen begint altijd over die kat waarvoor je die tas maakt. Iedereen begint altijd over die kat. Dus dat die, moeten we ja. toch even bespreken. Nou ja, dat is uh, uh, mijn kat Pinkeltje het is ondertussen overigens ruim tien en een half jaar geleden. Dat mijn kat die uh, erg ziek was. <laughs> uh, ja, uh, uh, ik, ik zeg depressief. dat depressief. En Dat mensen stooren zich daaraan. Maar dat was niet erg. Het was, het was een kat die ik uit een gezin had gehaald. Waar ze door de kinderen van de trap af werd gegooid. En dat beest was helemaal gek. Dus ik heb haar eigenlijk opgevangen. In de uit, hoop... uit dierenliefde? Ja, en ik wilde graag een kat. Ik dacht, nou dan red ik een kat, zo, een beetje zo. En ik dacht misschien krijg ik haar normaal, om het even zo. Uh... En dat is niet gelukt. Het was gewoon, er was iets mis in haar hoofd en ze was ontzettend bang voor de dierenarts. En ik zat toen op de kunstacademie en ik was bezig met onderzoeken van. God, hoe zit dat met onze uitbestedingsmaatschappij? Want we doen eigenlijk niks meer zelf. We weten niet waar ons eten vandaan komt, niet waar onze kleding vandaan komt. Als een apparaat kapot is, kunnen we het niet maken. We weten eigenlijk niks meer van alle uh, spullen, materialen, voeding, et cetera, waar we ons uh, hè, uh, in bevinden. Dat noem je de uitbestedingsmaatschappij. De uitbestedingsmaatschappij. We doen niks meer zelf, we kunnen ook niks meer zelf. En zo ook als je dier ziek is, dan breng je die weg en dan laat je iemand anders je dier doodmaken. En, en mijn kat Pinkeltje was al heel vaak bij de dierarts geweest en nou, die, die katten, die, hè, die mand die, die dan soms klaar stond als ze weer mee moest, nou, de, dan werd ze helemaal gek, want die wilde niet naar de dierarts. Om dan de laatste momenten bij zo'n dierarts waar zo'n beest helemaal bang voor is door te brengen, dat leek me gewoon geen goed idee. En ik had Gelezen dat er nogal oneenigheid bestond tussen dierenartsen over wat een juiste combinatie is van middelen om dat spuitje te geven. Waarmee, he, dus de euthanasie. En uh, ja, als dat, is, als dat geen zekerheid biedt, toen heb ik besloten om het zelf te doen. Ja, en dat is op zo pijnloos mogelijke manier gebeurd. Nou ja, ik heb haar nek gebroken en dat is in één keer gedaan. En dat was naar jouw idee de meest veilige. Of de meest... Ja, dat was bij mij. En uh, dat was, uh, dat vond ik. Het meest uh, liefdevol eigenlijk. En uh, ze kon helemaal niet alleen thuis zijn. En dat maakte het heel logisch om er een tas van te maken. Kon ze altijd met me mee. Tot zover het tassenverhaal. Wat ja. eigenlijk minder afschuwelijk is. Althans lijkt mij. Dan, uh, dan door veel mensen aangenomen. Heb je nou die mythe een beetje expres wel in stand gehouden? Dat het op zo'n gruwelijke manier... Want er ontstonden dus allemaal misverstanden over. Nee, uh, ja, de, de, de, als je op internet gaat zoeken, vind je wel verhalen... over dat ik een hele fabriek met kattentassen heb of zo. Ja, dat, <lacht> uh, maar dat heb ik niet. En dat ik, er, dat ik daar heel veel geld mee verdien en zo. Dat is ook niet zo. Het is grappig. Uh, jij bent misschien wel de jongste marathongast uh, uit de geschiedenis. Terwijl het marathoninterview al heel veel decennia bestaat. En ik realiseerde me ook bij de voorbereiding dat jij anders dan de meeste gasten die hier zijn... die zijn meestal van middelbare leeftijd of ouder... Um, heel erg met sociale media bezig bent... en opgegroeid bent in de wereld van Google, et cetera, et cetera. Yeah. En ik bekeek jouw TEDx-lezing, die ook op internet staat... Yeah. Dat is, dat is daarvoor gemaakt, een ja. lezing van ongeveer 19 minuten, ja. die heel leuk is om te volgen. Die ja, ook... Mensen kunnen me op YouTube vinden als we ja. even gaan zoeken daar Tedx ja. Tinkerbell. Tinkerbell Tedx, dan zie je een lezing van jou. En een van de onderwerpen in die lezing is dat de wereld eigenlijk binnen 10 jaar enorm veranderd is als je het hebt over Google, ja. de invloed van Google ja. en de sociale media. Pracht. En eigenlijk suggereer je daar dat de woede die je op de hals haalde met die kat en die tas ja. nu niet meer Denkbaar is, of tenminste anders werkt. Wat is het verschil tussen tien jaar geleden op internet zitten en nu? Nou ja, het, het, het, het, het is. Toen ik die tas had gemaakt, toen we, het was het echt het begin, zeg maar, van, van, van, van dat er grote massa's mensen op internet gingen. Maar er was bijvoorbeeld geen stijl, was er nog niet. Hè, wat nu wel, als er ergens een, een, iets tendentieus gebeurt, om het even in die woorden te stellen. Dan staat het op geen stijl. Iets tendentieus gebeurt, wat bedoel je daarmee? Nou, iets wat, waar lekker veel mensen heel boos op kunnen reageren. Dat, dat is een beetje het geen stel. Dus geen stel zou er nu echt een ding van maken... als ik ergens een workshop zou geven. Maak van je eigen kat een tas. Want dat is wat ik had gedaan. Ik had in Paradiso... Uh, dat is nu, tien jaar geleden... Een, een, uh, in een Biggest Visual Power Show. Dat was een show uh, waarin allerlei kunstenaars, filosofen, politici... korte presentaties van vijf minuten gaven over nieuwe natuur. Uh, de uh, Biggest Visual Power Show, Next Nature heette dat... En die zaal die zat helemaal vol. En er zitten ook zeg maar, de, de grote nerds van toen, die zaten er ook. Dus de mensen die al wel heel actief waren op internet. En er was iemand in die zaal. En die heeft toen op een Amerikaans webblog gepost. Er is hier een wijf en die heeft de kat vermoord. En binnen één weekend had ik toen... Uh, meer dan 30.000 unieke pag paginabezoekers op mijn website. Wat op dat moment heel erg veel. was zoveel dat ik een boete kreeg en ik moest iets van 800 euro... Gulden was het volgens mij. Moest ik betalen. Een boete van wie? Van de provider. Want ik had te veel dataverkeer op mijn website. Grappig. Uh, en er gingen toen een soort kettingmails rond. Van, uh, waarin stond... Uh, dit wijf heeft de kat vermoord. Uh, daar doet ze alleen maar om geld mee te verdienen. Ga niet naar de website. Uh, want dat wil ze alleen maar. Uh, maar dit is haar adres en ze moet dood. En stuur dit door naar alle mensen. Dus er ging een soort kettingbrief. Ging de hele wereld rond. En al die mensen stuurden me haatmail. En uh, dat, dat duurde een aantal jaren. En uh, ik heb er ook een boek over gepubliceerd. Dear Stinkerbell. Met uh, een, een klein percentage van die haat- en dreigemails die ik ontving. Plus het, de... Ja, wat een ontzettend aardig boek is. Misschien daarover straks nog meer. Ja. Want daar heb je die uh, haatmails in afgedrukt. Ja, ongeveer en... 1% van wat ik toen had gekregen. met uh, Voor zover we het kon vinden. Uh, de, uh, uh, alle informatie over de afzenders. Dus we gingen zoeken op uh, social media. Uh, profielen die mensen hadden. Maar ook bijvoorbeeld een, uh, een wishlist op Amazon.com. Dan kun je aangeven wat voor dingen je graag zou willen hebben. Wat voor boeken of spullen. Nou, dat soort alles. Maar ook op uh, Google Maps kon je soms iemand, een foto van iemands huis vinden. Zo ver. Dus wat te vinden was van de afzenders... naar aanleiding van het e-mailadres waarmee ze de mail hadden gestuurd. Dat staat in het boek. En dat is heel mooi, omdat je daarmee aantoont dat mensen die keurige burgers zijn. Precies, soms precies. enorm gaan schelden terwijl ze zich anoniem wanen, maar dat in ja. werkelijkheid niet zijn. Maar wat er. Wat er voor... Nogmaals, we hebben het dus over tien jaar geleden, toen die ja. actie was en toen Google ja. dus bijna explodeerde. Ja. en zei: er is een rare vrouw. Nou, bezig. Google was nog helemaal niet zo heel erg. Uh, ik, geloof dat we nog, ik zocht, geloof ik, op Ilse.nl of zo. Ik weet niet of ze iets zegt. Maar. Um, <laughs> uh, in ieder geval er, er is iets veranderd. Namelijk dat toen stuurden mensen die kettingmails. En dan had nog niet iedereen een e-mailadres. En social media was er eigenlijk nog niet. Uh, blogs waren nog niet zo groot. Um, Ikzelf zat op uh, het Fok Forum. Dat al wel bestond. En later ook de Cosmo Lounge. En Crafty Girls. Dat, dat is een beetje mijn begin zeg maar van het internet. En uh, wat allemaal niet meer zo heel erg. Uh, nou, Fok is volgens mij nog wel groot. Ehm. Um, in ieder geval, wat er is veranderd... is dat nu, als iemand mij heel erg haat... dan post je dat op Facebook. En als je mij echt heel erg haat... dan maak je een anti pagina aan op Facebook. Of, een, of je start een petitie. Maar wat op het moment dat je zo'n anti-tinkerbell pagina maakt, dan wil je zoveel mogelijk likes. Want die likes die geven aan hoe erg je mij haat. Hoe meer likes je hebt, hoe groter jouw haat is... en hoe beter je dat kunt uiten. Maar om al die likes te krijgen... moet je het verhaal een beetje sappiger maken. Een beetje erger maken. En dat is wat mensen ook doen. Dus mensen, dus stel, iemand uh, Klaasje maakt een anti-Tinkerbell-site. Die maakt het verhaal iets erger... En uh, die heeft uh, duizend likes, ik zeg maar iets. En dan ziet Kees, je ziet dat, en die denkt, maar ik haat haar nog veel meer. Die maakt ook een anti science, maar die maakt het verhaal nog iets erger. En die krijgt 2000 likes. En dan zijn er weer mensen die denken, maar, ja, maar ik haat haar nog erger. Dus die, die veranderen het verhaal weer. Maar misschien zijn er ook wel mensen die sympathie voor je hebben. En die, zeggen, die willen uitleggen hoe het zit. Klopt, maar het is veel leuker om een heel naar verhaal over iemand te lezen dan een leuk verhaal. Is dat zo? Dat is zo. En, het is, en mensen reageren veel sneller online... als ze ergens het ergens niet mee eens zijn... dan wanneer ze het er wel mee eens zijn. Maar wat is nu, het, wat is nu inhoudelijk het verschil... tussen nu en tien jaar geleden? Nou, Dat het nu een collectief iets is. Je wil laten zien aan zoveel mogelijk mensen... dat geeft jou een soort, een soort bevestiging in je bestaan misschien wel... of in, in, in jouw haat. En uh, die haat naar mij is niet alleen haat... maar het is ook laten zien dat je iets goeds doet voor de wereld. Dus er zit een enorm contrast zit daarin... En uh, want wat het ook nog is, en dat, dat, dat is volgens mij de reden dat die haat zo groot is. Uh, ik geloof niet dat die haat namelijk haat voor mij is. Ik geloof dat die haat eigenlijk een teken is van onmacht. Want we kunnen ook door die social media, door dat internet, worden we zo geconfronteerd met zoveel problemen in de wereld. En uh, het is zoveel dat, dat we totaal onmachtig zijn. Of in ieder geval, zo voelen we ons. Maar als er dan één wijf in een roze jurkje rondloopt... en het is haar schuld, en je kunt haar mailen... of je kunt een anti-Tinkerbell-site voor haar maken... dan heb je het even opgelost en dan kun jij weer lekker slapen. En ik, ik geloof dus dat als, als dat inderdaad zo werkt... dat je je beter voelt door dat even te uiten... Dan ben je daarna ook weer in staat om zelf iets goed te doen. Dus heeft het ook een, een sociaal-maatschappelijke functie Dat klinkt hier. eigenlijk heel geruststellend. Dan jij, hoef je daar eigenlijk niet van in paniek te raken. Nee, ik raak het ook niet van in nee, paniek. Nee, nee. Nee. En eh, overigens, luisteraars, we praten met Tinkerbell. En Tinkerbell is traditiegetrouw in het uh, roze gekleed. Daarom zeg je net een roze meisje. Ja. Uh, want dat kan de luisteraar niet zien. Tenzij die via de webcam tot ons komt. Uh, waarom kleed jij je altijd in het roze? Nou, ik heb ooit, toen was ik volgens mij 17, zat ik op een reclameopleiding uh, in Bokstel. En daar had ik uh, natuurlijk al verschillende vakken. Maar twee vakken uh, waren kleurleer en reclamefilosofie. En toevallig leerde ik in één week bij um, reclamefilosofie... dat als je wil dat mensen jouw merk onthouden dan moet je consequent zijn in iets. En tegelijkertijd leerde ik bij kleurenleer dat, um, dat roze in geen enkele cultuur een negatieve connotatie heeft. En toen heb ik een pak kleurpoeder gekocht. En sindsdien was ik elke maand een kleurwasje en alles in het roze. Want je wil heel graag een positieve uitstraling aan de dag leggen? Precies, ja. En is dat ironie of is dat gemeen? Nee, dat is gemeen, ja. Want hoe, hoe is het dan om zo bedolven te worden onder hate mails en onder negativiteit? Want je zegt wel van ja, het laat me koud, maar dat is het natuurlijk niet. Nou ja, ik, ik heb niet het gevoel dat het aan mij gericht is. Het is gericht aan een, uh, aan een personage wat mensen in hun eigen hoofd hebben gecreëerd. En wat staat voor al het slechte in de wereld. Maar dat ben ik niet. Dat... Nee. Overigens, er eh, hoort het natuurlijk ook bij de voorbereiding van het gesprek... dat ik op Facebook ben gaan kijken en je gevolgd heb. En bevriend zijn we geraakt. Oh ja, dat is altijd van, ik ben bevriend. Ja. En eh, het ziet daar, daar ook heel gezellig uit. Je post dan over eh, bijvoorbeeld voor zei: eh, Ik heb al behoorlijk wat kerstkrantjes op. Prima, hoe meer tinkerbel, hoe beter. <laughs> en dat is dan erg geestig. En... Eh, een andere, die was vond ik ook wel weer grappig. Hoewel, ik dacht van, wat bedoelt ze nou? Ik vind feministen in Nederland net zoiets als hippies. Ja. Wat bedoelde je daarmee? Ja, ik, ik uh, bedoel... Ik, ik, er zijn er een bepaald soort uh, vrouwen die, vind ik, zo ver gaan. Dan heb ik het wel over Nederland. Want is natuurlijk een heel groot verschil in, in cultuur en plekken. Want dat uh, begrijp me niet verkeerd. Die, die het een beetje moet ik dat nou zeggen zonder dat ik mensen meteen weer heel boos <laughs> maak, want het is dat is, ik vind dat me, dat dat dat uh, een bepaald type vrouwen het vrouw zijn en en dat, dat zo erg naar een soort eigenlijk naar een ongelijkheid tillen, dat dat juist aanvergt gaat werken, want ik, ik feminisme gaat voor mij uh, in de oorsprong naar gelijkheid, gelijke rechten vooral. En, maar we zijn natuurlijk niet gelijk. Mannen en vrouwen zijn anders. En roepen dat je wel gelijk bent, dat, dat, dat klopt gewoon niet. Mm -hmm. en, um... Heb je dan iemand in gedachten als je het hierover hebt? Of groepering? Nee, niet specifiek. Niet specifiek. Ik had toen, dat was volgens mij de aanleiding was mij iets van Asschert ten Broeke, maar ik weet niet eens meer precies wat ze nou had gezegd. Maar ik vind dat dat... dat Volkstrand, vrouw... columnisten. Ja. ja. Um, nee, want ik moest denken aan, nu zijn er twee leden van Pussy Riot die zijn vrijgelaten. Ja. Dat is een Russisch uh, gezelschap ja. dat ja. zich eigenlijk uh, feministisch kunstgroepering uh, noemt. Ja een kunstcollectief willen zich nu in gaan zetten voor politieke gevangenen. Ik dacht van, nou, dat vind ik ja, wel vast iets prachtig. Ja, mensen Steun je die? Uh, nou, ik, heb je het uh, gevolgd, goed? Ja, volg, ja, ik heb het gevolgd. Nou ja, ze zijn natuurlijk opgepakt omdat ze in die kerk... Uh, tegen Poetin hadden gedemonstreerd. Uh -huh. Dus dat heeft volgens mij niet direct. Ja, maar goed. Uh, uh, ik weet niet. Ik uh, wacht het af. Ik, ik heb niet zo'n goed beeld van. Um... Hoe goed ze zelf het overzicht hebben. Omdat dat. Ze zijn natuurlijk niet superveel zelf aan het woord geweest. Het is allemaal van buitenaf. Hoor. Heel veel... Het zijn allemaal meningen van mensen daarover. En weinig van deze mensen zelf. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd wat ze te zeggen hebben. En dat. Die is naar mijn idee nog niet heel erg naar buiten gekomen. Dus ik nee, wacht het, af. Het, het is grappig dat je nu reageert op een hele gereserveerde, uh, genuanceerde. Ja, maar ik ben ook heel gereserveerd en ja. genuanceerd. Ja. Terwijl je soms overkomt als iemand die gewoon enorm uh, poneert en. Ja, maar dan is... heb ik daar wel eerst echt heel erg over nagedacht. En dan, dan komt, ineens, komt er ineens wel iets uit. Maar ik, daar gaat wel wat aan vooraf. Ik zal nooit zomaar iets roepen. Op Facebook zag ik ook, mijn psychiater zei vandaag dat ik hetzelfde heb als Arno Grunberg. Ja, dat was. Uh, wanneer was dat? Maandag, ja. Dat zei die. En wat, wat was dat dan? Wat heeft er nog? Of ja. Nou ja, ik heb een burn-out al meer dan een jaar en, uh, en dat is heel frustrerend. En wat ik heb is dat ik, uh, dat ik mijn doch, dokter, mijn huisarts, die vindt dat ik gewoon drie maanden moet gaan slapen, maar ik dat maakt mij gek. En uh, wat, wat mijn psychiater zegt is dat uh, wat. Arnold Grunberg, die uh, heeft een hele het ideeën en heeft het, die moet het de hele tijd kwijt. En telkens nieuwe, nieuwe, nieuwe, nieuwe dingen. En ik heb dat ook. Maar als je die ideeën die blijven komen. Dus je kunt wel op bed gaan liggen, maar je hoofd gaat door. En als je hoofd doorgaat en er dus ideeën blijven komen. dan, dan ontstaat er een stapel. En die stapel die groeit. En als je daar niks mee doet, dan word je gek. En dat is wat volgens mijn psychiater, uh, Arno Grunberg en ik, gemeen hebben. En mijn ja, psychiater zei ook, ondanks burn-out ga jij als de sodemieter nu weer aan het werk, want je wordt gek. Dus dat was... Is toch nou, een goede, goede psychiater? is een hele goede psychiater, ja. Ja, hij begrijpt wel hoe ik werk, ja. En, maar wat erg, waar blijkt die burn-out uit? Want je zit hier toch eigenlijk heel monter... Te praten, je ja, maar, ja. Hebt het op je genomen om drie uur. Nou, ik aan heb het woord flinke te doosjes oxazopam ingenomen vanmiddag. Ik heb tot drie uur in bed gelegen en nu gaat het wel weer. En dan morgen ga ik weer nog slapen. En dat zijn slaapmiddelen of dat zijn. is dan dat is om het stresslevel wat omlaag te halen. Want wat zijn de verschijnselen als je dat niet neemt? Ik hoorde van het weekend van een vriend dat ik hele grote pupillen krijg. Heb ik dat nu? Die zijn behoorlijk groot. Ja, maar dat zijn de verschijnselen <laughs> van de medicatie. Ja, ja maar ja. als je het niet neemt, wat gebeurt er dan? Dan uh, heb ik, ik word ik wakker met enorme hartkloppingen en stress. En dat ik, dat ik gestresst kan raken van um, een mailtje wat ik moet sturen... aan een niet-belangrijk iets. Hm. Heel erg kleine dingen, bijvoorbeeld. Nou We hopen dat je het volhoudt tot elf uur Ja, ik, ik hou het wel vol. Dat ik, uh, dat... Dames en heren, mogelijk denkt u Tinkerbell... aangekondigd als beeldend kunstenares. Of beeldend kunstenaar, hoe noem je jezelf eigenlijk? In de mannelijke of in de vrouwelijke vorm? Ja, ik niet ben niet uit. zo van mannelijk, vrouwelijk. Ik ben gewoon kunstenaar. kunstenaar. Ja. Um, en misschien denkt u... Ja, een kunstenaar dat is toch iemand die... Uh, met olieverf op doek bezig is. Of uh, mooi zorgt dat er een beeld... ergens op een plein komt. Of, uh, en dat is... natuurlijk maar ten dele zo. Want er zijn zoveel andere mogelijkheden... om beeldende kunstenaar te zijn. Jij zelf maakt onderscheid tussen verschillende soorten... beeldende kunst. Tinkerbell, toch? Uh, ja. Ik, ik, ik herinner me dat je daarover schreef in kunstbeeld namelijk. Ah, maar misschien ja. heb je dat. Ja, ja, ja. Um, Ik krijg nu op mijn koptelefoon dat Stefan Sanders iets wil zeggen. Oh, nou, ja, het zit heel klein en niet zo belangrijk. Dus ik wil even vertellen: Steven Call. Het is bijna half negen. U luistert naar Radio 1. Het marathoninterview Anton de Goede in gesprek met Tinkerbell. Dat jullie het maar weten. Ja, en ik, het, dit is eigenlijk een goed moment om even te gaan luisteren naar Sandra Smallenburg. We okay. hebben het over de, over de kunst. Sandra Smallenburg, kunstcriticus van NRC Handelsblad. Ja. En voordat Stefan het woord nam, hadden we het over... wat is nou jouw positie eigenlijk in die beeldende kunst? Daar heb je zelf interessante dingen over gezegd. Ja, ja, ik ben laten we, wat Sandra vindt. Laten we kijken ja. wat Sandra Smallenburg daarover zei. Ja, ik heb haar gevolgd uh, eigenlijk wel vanaf het begin. Uh, ik vond haar, uh, zeker het hele vroege werk... ik vond haar gewoon een heel grappig, uh, brutaal meisje... wat opeens die kunstwereld kwam binnen denderen uh, werkelijk... Um, met die tas die ze van haar poes had gemaakt, die handtas. En uh, dat is natuurlijk een werk waar ontzettend veel uh, reacties op kwamen. En, uh, en vooral heel rellerige reacties. En ik dacht, ik ga toch eens kijken welke kunstenaar daar nou achter zit. Dus ik ben eigenlijk meteen toen al met haar uh, gaan praten. En um, ja, daar bleek een heel intelligente, leuke, slimme dame uh, te zijn... Uh, die helemaal uh, niet zulke radicale ideeën had uh, als ik uh, dacht dat ze zou hebben... En um, uh, ja, ik vond haar vooral heel grappig, ze was, ze, was, ze was heel consequent. Dus ze had alleen maar roze kleren aan. Uh, ik ben binnen in, in haar huis toen geweest. Volgens mij nodig ze nu niet zo graag meer mensen bij haar thuis uit. Maar alles was daar ook roze. Uh, dus ze had een soort van personage gecreëerd... Uh, wat haar kunstenaarspersonage uh, was... Um, ja, en toen ik met haar ging praten bleek dus eigenlijk dat, dat we qua ideeën heel veel uh, overeenkwamen. Ik bedoel, ik ben ook uh, vegetariër, uh, ik, ik heb ook geen kinderen. Uh, alleen, zij nam natuurlijk veel meer consequenties van die dingen door heel radicaal kunst te maken. Er zijn mensen die vragen zich af, waarom is dit kunst? Mensen die niet zo heel erg in die kunstwereld zitten. Jij als kunstcriticus, wat antwoord je als je die vraag krijgt? Nou ja, kunst kan natuurlijk heel veel zijn. Uh, kunst kan uh, een schilderij zijn of een beeld zijn. Maar het kan ook een project zijn of een uh, installatie. En uh, wat Tinkerbell doet is inderdaad projecten maken. Uh, zij heeft ooit besloten dat ze de wereld wil gaan redden. Uh, dus Save the World, dat is een van haar projecten. En daar vallen dan allerlei kunstwerken onder. Uh, een kunstwerk kan ook een actie zijn. Je uh, hebt natuurlijk kunstenaars die heel politiek geëngageerd zijn. En dat in die Hoek valt haar werk. Het is heel moeilijk soms om de lijn te zien tussen is ze activist of is ze kunstenaar of is ze journalist of filmmaker zoals met haar laatste werk. Gaat ze steeds meer de Michael Moore-achtige filmmaker kant aan waarin een onderwerp aan de kaak gesteld wordt. Maar ook dat is een, kan een kunstproject zijn. Um, uh, net dat Save the World. Uh, project heeft heel veel verschillende dingen gedaan. Ze is bijvoorbeeld naar Lima gegaan, waar ze in de Sloppenwijken. Uh, um uh, huizen roze is gaan schilderen. Waar je, als je aan de andere kant van de heuvel staat... en naar die sloppen wijk kijkt, opeens een roze hart ziet. Nou ja, dat is een soort van participatieproject... waarbij ze met de plaatselijke bevolking samenwerkt. Uh, waarmee uh, die mensen ook weer een soort van toekomstperspectief geven. Je kan je huis opknappen, je kan daar iets moois van maken. Uh, ja, door een roze bril eigenlijk uh, uh, naar zo'n arme wijk kijken. Maar ze heeft bijvoorbeeld ook, en dat vond ik heel erg grappig... een um, gezin in Guinea-Bissau in Afrika uh, een IKEA-interieur gegeven... om te helpen met hun huis op te knappen. Nou ja, dat, is, dat, dat levert ontzettend grappige beelden ook op. Want dan zie je opeens twee, een Afrikaans gezin in, uh, in de Rimbu... in een, een heel netjes door Tinkerbell verscheept IKEA-interieur zitten. Kan je, haar, kan je zeggen dat zij deel uitmaakt van een stroming in de kunst... Um, nou ja, wat ik, wat ik zei, de, de politiek geëngageerdheid, uh, uh, dat is echt wel een stroming. Dat, dat begint al veel vroeger, uh, in, in de jaren zestig uh, zag je dat veel. Maar je ziet het nu in Nederland ook heel veel. Jonas Staal is bijvoorbeeld een kunstenaar, die heel erg... Die, die, die, Bijvoorbeeld, een top voor terrorisme heeft georganiseerd. Nou ja, dat, je kan zeggen: is dat een politiek activist of is het een kunstenaar? Maar dat project is zijn kunstwerk. Daar ontwerpt hij dan vlaggen bij. En, uh, ja, dat is, dat is zeker een tendens. Dus de, de geëngageerde kunstenaar. En ik denk dat staal en Tinkerbell degene zijn die een beetje een radicale kant daarin hebben gekozen. Maar je hebt ook mensen die samen gaan werken, zoals Shanna van Heeswijk... die in, in wijken in Rotterdam met, met bewoners gaat, projecten gaat samen doen. Ja, dat uh, sociale kunst is zeker een, een stroming, ja. En aan de ene kant heb je dan die sociale kunst... maar ook het woord shock art ja. valt dan. Ja. Shock art. Wat is shock art? Ja, dat, dat kan natuurlijk van alles uh, ondervallen. Maar shockeren is een medium of een middel... dat heel veel kunstenaars gebruikt hebben. En uh, uh, je kan natuurlijk denken aan de young British artist... die uh, begin jaren negentig met hele heftige werken... waar veel bloed en uh, seks en uh, de geveelde dieren aan te pas kwamen. Damien Hirst die een uh, koe doorzaagde. Of Tracy Emin die uh, bebloede tampons uh, uh, tentoonstelde... Dat, dat zijn effecten en daar heeft Tinkerbell natuurlijk ook heel veel gebruik van gemaakt. Met name die kat die ze naar eigen zeggen zelf de nek om had gedraaid en zelf had geveeld en tot handtas had gemaakt. Uh, die heeft heel veel uh, reacties op internet, ze werd bedreigd, uh, veroorzaakt. Um, maar ook latere werken waarbij ze zei van ik heb een aantal jonge haantjes uit de uh, bio-industrie... Uh, gered en uh, die uh, stel ik nu ten toon. En die kunnen jullie weer redden en, uh, als publiek. En als jullie ze niet opkomen halen, dan haal ik ze door de shredder... zoals het in de bio-industrie eigenlijk heel gebruikelijk is. Nou, dat heeft ook zoveel reacties opgeleverd. Terwijl, feitelijk, wat ze doet is gewoon... wat er in het dagelijks leven ook met dieren gebeurt... of met, uh, uh, uh, met onze, in onze bio-industrie is het gewoon de, de gangbare kost. Alleen zij vergroot dat uit, zet dat in een kunstcontext. En opeens is daar dat effect. Hoe denk je dat het verder gaat met Tinkerbell? Hoe moet zij zich verder ontwikkelen? Is dat niet ook iets dat op een gegeven moment stopt? Dat, uh, als je kijkt naar Tracy Emin, waar is die mee bezig? Wat is de ontwikkeling die veel kunstenaars doormaken? Ja, ik vraag het je. Mm. Heb je enig idee? Heb je er... Ja, dat is natuurlijk per kunstenaar uh, verschillend. Ik heb toevallig net een stuk geschreven omdat ik werk had gezien van Sarah Lucas... en van de Chapmans en Tracy Emin. Dat zijn allemaal de young British artists die nu vijftig 50 zijn, vijftigers. En die zijn allemaal wel wat milder geworden met de jaren. Um, Tinkerbell is natuurlijk nog veel jonger, uh, die is nog geen veertig. Uh, uh, ik dacht in het begin, misschien is het een soort van... One-trick pony die, die uh, iets leuks, geks doet. En daar horen we daarna niks meer van. Maar zij heeft bewezen dat ze nu intussen al tien jaar lang... Uh, een, een redelijk groot oeuvre heeft opgebouwd met veel ambitieuze projecten. Uh, dus absoluut uh, heel ambitieuze kunstenaar heeft, is gebleken. Hoe zij zich nu ontwikkelt... Uh, zij, zij is natuurlijk ontzettend veel in de media geweest... de afgelopen nou ja, twee jaar, denk ik. Uh, Paul Witteman, uh, Wereld draait door... maar ook columns in trouw en in kunstbeeld. Um, dus het begint steeds meer de grote Tinkerbell-show te lijken... En, um, nou ja, daar, daar vraag ik me wel eens af of ze daar verstandig aan doet. Om, om al die media-aandacht. Uh, uh, ik vond het werk in het begin, toen het nog heel klein en, en uh, uh, grappig, lichtvoetig was... Uh, uh, misschien wel interessanter dan nu probeert ze heel serieuze, grote onderwerpen aan te pakken... het fosfaatprobleem in haar eentje te redden... door zich dan ook nog te laten steriliseren... wat ik nogal echt een uiterste consequentie vind... die misschien helemaal niet nodig was geweest. Uh, dus... Maar ja, zij zegt ook... ik kan in een galerie ergens in Amsterdam... aan de lijnbaansgracht iets doen. Maar als ik echt de wereld wil veranderen... dan kan ik, ja, dan kan ik miljoenen mensen bereiken... als ik naar de wereld eruit ga. Daar heeft ze natuurlijk een punt. Ja, nee, dat is absoluut. Het is, een, een, een, het is haar gelukt. Ik bedoel, heel veel kunstenaars wilden dat natuurlijk. Uh, zouden zouden dolgraag die media-aandacht hebben. Uh, dus dus dat is ook haar goed recht. Dat heeft, die, die, die bal heeft ze heel goed gespeeld. En uh, ze is nu heel erg beroemd. En uh, hopelijk krijgt ze daardoor ook meer effect. Alleen, je moet... Ik wil niet zeggen, kunstenaar hou je bij je leest. Maar uh, je moet ook kijken naar het beeldende effect van, van je werk. En uh, nou ja, met die film, dacht ik. Het begint nu steeds meer inderdaad soort journalistieke Michael Moore-achtige reportage te worden... die heel serieus is. Uh, sommige columns, ja, daar loopt ze toch behoorlijk te witte op andere kunstenaars... waarvan ik denk, ja, dat zijn allemaal bijproducten. Hou je bij dat leuke uh, oeuvre wat je, wat je hebt opgebouwd. en, uh, nou ja, daardoor, Dat doe je heel goed. Ja, al dus Sandra Smalleburg Vorige week op de redactie Burele van NAC Handelsblad... de krant waarvoor zij kunstkritieken schrijft... Uh, Tinkerbel. Ja, wel een goed verhaal, toch? Ja, maar ik ben het natuurlijk niet met ze eens. <laughs> <Votelen>. <laughs> Omdat ze een punt van kritiek formuleerden. Nou nee, uh, uh, als je zegt Tinkerbel, of eigen kunstenaar blijft bij je leest... dan ga je ervan uit dat er zoiets bestaat als een leest voor een kunstenaar. En dat, daar is het mis, want dat bestaat niet. Er bestaat geen regel voor wat je wel of niet mag doen. En er bestaan geen regels voor kunst. En er bestaan geen regels voor uh, tot waar en wat, wat is jouw vlakje? Want er, er is geen grens. En dat is het, het, eigenlijk voor mij de enige reden om binnen die kunstsector te fungeren, dat is namelijk dat is de meest vrije wereld die er bestaat. Er is geen enkele grens. Is dat niet tegelijkertijd ook? loodzwaar en, en gekmakend. Ja, je, je hebt net uitgelegd dat je aan een burn-out leidt. Ja. Maar als je geen enkele richting volgt... En... Dat betekent niet dat ik geen richting volg, maar er is geen grens. Hmm. In, niet in het uitwerken. En, uh, ik, ik werk, kijk, je, hebt, je hebt natuurlijk schilders bijvoorbeeld... die maken gewoon schilderijen. En die hebben een vast, vast kader. Namelijk een doek en de verf en de penselen... En, uh, nou... Ook al behoorlijk ingewikkeld, hoor, een goed schilder maken. Ja, maar, goed, ja, maar um, uh, en dan kunnen ze uh, sommige schilders bedenken van tevoren... wat ze willen schilderen, wat ze willen vertellen. Sommige mensen laten zich leiden door intuïtie... en hebben geen idee waar ze aan beginnen. Dat, dat zijn verschillende manieren van werken. Zoals sommige schilders die schilderen uh, over verf. Dus dat gaat over materiaal. Dat kan. Uh, en bij mij is het... Is het iets anders? Ik, ik denk dat dat te, te makkelijk is, te klein is. Te, dat je daarmee jezelf altijd tekort doet. Omdat hoe kan je in godsnaam weten... dat wat jij wil vertellen of wil laten zien... altijd het beste vertellen is binnen dat medium. Volgens mij kan dat niet. Mm -hmm. dus, Waarmee je geen oordeel uitspreekt. Nee, het is dus een keuze. Er zijn beeldend kunstenaars die dat toch wel doen. Nee, toch? Precies, nee. maar ik wil ook niet uitsluiten dat het misschien anders nog beter had kunnen zijn. Mm -hmm. ik, ik werk heel erg vanuit een idee, dus ik bedenk wat ik wil vertellen. En dan ga ik op zoek naar een medium. En dat kan ook een column zijn, dat kan een film zijn. Maar misschien ga ik morgen wel een schilderij maken, dat kan ook. Dus, uh, ja, dus, dus het is heel groot. En er is niet een, ik kan niet zeggen van dit ga ik nooit doen, want ik, ik zou alles kunnen doen. ja. Het grappige is dat zij erop wijst dat jij het terecht ook, want dat heb je in meerdere plekken gezegd, dat je de wereld wil verbeteren. Ja. Nou herinner ik me een, een dichter, Derek Wolcott... een Caribische dichter, Engels-Caribische dichter. Die in een lezing ooit zei: het, is, het, is, het kan niet de taak van een beeldend kunstenaar zijn om de wereld te verbeteren. Want op het moment dat hij daarmee bezig is. Uh, verliest hij zijn vrijheid, juist over vrijheid gesproken... en wordt zijn werk altijd op de een of andere manier propaganda. En hij zegt, als je de, wer de wereld wil verbeteren... dan moet je bij de Verenigde Naties gaan werken. Dan moet je andere kanalen bewerken dan de beeldende kunst... of de ja, poëzie Ik, ik of de geloof literatuur. juist dat de beeldende kunst of de poëzie of de literatuur... De, de grote inspiratie zijn voor bijvoorbeeld de Verenigde Naties. Dus dat betekent dat je veel meer macht hebt als kunstenaar... dan als, als iemand die daar werkt omdat je de beïnvloeder bent, mm -hmm. de motivator. En dat, dat, dat bereikt, dat, dat, bereikt dat, kun je, dat is niet te meten. Hoe werkt dat dan? Want dat is een leuke vraag. En dat kan, dat kan nog eeuwen voortduren. Maar hoe kan een kunstenaar de, de, mensen van de Verenigde Naties uh, inspireren? Nou, de, dat kan bijvoorbeeld zelfs door een schilderij. Hè, om weer terug bij de schilder. Maar het kan iemand inspireren tot, tot denken... En dat is, denk ik, het allerbelangrijkste. Denken over bepaalde dingen. Denk je dan aan de, de Guernica van Picasso die mensen kan? doet... Zou kunnen, zou uh -huh. kunnen. Ja, ik heb toevallig een, ik, een boek, Voltaire. Nou, dat volgens mij inspireert Wat het nog steeds. Oh, bij? van Voltaire. Ja, nou, het, het inspireert mij nog. Volgens mij, het, elke politicus zou dit moeten lezen, zou ik denken. Waarom, waarom moeten ze Voltaire lezen, zeg eens? Nou... Nou, in ieder geval, dit boek, Candide, dat, dat gaat eigenlijk over... hoe een wereld zou moeten werken, een ideale wereld. En dat gaat, hij eindigt met, dat het werkt door de tuinier. We moeten zaadjes planten en we moeten werken aan de tuin. En zo kunnen we goed leven, kunnen voor elkaar zorgen. En dat is, dat is een metafoor voor hoe de hele wereld zou moeten werken. Plaatjes van zaadjes, planten van zaadjes samenwerken. Uh, ja. ja. Zou het een reactie zijn... Misschien wel jouw generatie, Sandra Smallenburg zei net... je bent nog geen 40, maar je bent zelfs 33 of 34. 34. 34. 34, ja. Dus je bent nog ver onder de 40. Zou het jouw generatie misschien zijn... die volgend op de generatie van Dirk Walcott en anderen... vroeger kunst met een boodschap... Dat was Nadan dat dat dat, dat, dat uh, was het ergste wat je kon doen eigenlijk als beeldende kunstenaar dat je een boodschap had en dat je iets uitdroeg een ja. ideaal uitdroeg. Ja. Zouden nu als reactie daarop weer zoiets ontstaan? Zou kunnen. Ik, ja, ik, in heel veel interviews vragen mensen van God, of wie ben je geïnspireerd of uh, wat is? Maar ik heb me nooit heel erg dat klinkt heel slecht, dat mag eigenlijk niet. Maar ik ben nooit zo erg geïnteresseerd geweest in kunstgeschiedenis ook. Ik ben sowieso eigenlijk meer geïnteresseerd geweest in actualiteit. In de zin van het woord dan in geschiedenis van de kunsten. Ik ga heel graag naar het Rijksmuseum, vind ik fantastisch. Maar ik lees misschien nog wel liever elke dag de krant... dan dat ik één keer in de maand naar het museum ga, als ik moet, zou moeten kiezen. Mm. Wat grappig. Wat lees je dan in die krant dat je boeit? Nou, gewoon alles wat er omgaat in de wereld en met mensen... en hoe mensen denken. En ik probeer ja, want daar wil je invloed hef. op uitoefenen. Daar wil je iets in betekenen. Daar wil je ja. iets mee doen. Ja. ja. En de, dus dat, dat, is, dat vind ik veel interessanter. Mensen en wat er speelt en hoe systemen werken... en hoe politiek werkt en hoe... Uh, ja, dat... dat wat grappig. Een collega van Sandra Smallenburg, Lucette ter Borg... heeft ook ooit een prachtig artikel over jou geschreven... waarin zij zei, Tinkerbell toont wat aan onze ziel vreet. En daarmee verklaarde ze ook wel dat het vaak... wat Stefan sanders in het begin weer zei, ongemakkelijk is. Want het, confron het is confronterend. Ja. Uh, zowel over hoe we met dieren omgaan als... Uh, hoe we de ogen sluiten voor misschien een fosfaatprobleem... omdat het op korte termijn niet zichtbaar is... en geen nare resultaten heeft. Ja. He? Ik wil zo graag de stem van een dichter laten horen. We hebben het nu net over de literatuur, we hebben het over Voltaire... maar er was een Nederlandse dichter. Jij hebt ook dit jaar, want het is toch wel een beetje jouw jaar geweest... Uh, want er verscheen een boek De Duitsers zijn uitgeschakeld. Ja. Heerlijke titel. Heeft trouwens niks met voetbal te maken... terwijl die associatie een beetje erbovenop ligt... Um, in dat boek komt een gedicht voor van een Nederlands dichter, wat heel veel mensen zullen kennen. En laten we het nu maar even laten horen bij Monden van de dichter zelf en uh, raad u maar even wie u nu hoort. Ik ben de blauwbilgorgel. Mijn vader was een Porgel, mijn moeder was een Porulan. Daar komen vreemde kinderen van. Rabon, Rabon, Rabon, ik ben de blauwbilgorgel. Ik lust alleen maar korgel, behalve als de nachtuil krijst. Dan eet ik riep en rimmelrijst. Rabijst, rabijst, rabijst. Ik ben de blauwbilgorgel. Als ik niet wok of worgel, dan lig ik lang uit in de zon en knoester met mijn knesidon. Rabon, rabon, rabon. Ik ben de blauwbilgorgel. Eens sterf ik aan de schorgel. En schrompel als een kriks ineen en wordt een blauwe kiezelsteen. Ga heen, ga heen, ga heen. Ja, een opname van 2 april 1973. Uh, geleend bij de BRT. En wij hoorden Tinkerbel. Mooi. Ja, en wie hoorden we? Kees Budding. Kees Budding. Ja. En waarom staat hij in je boek met dit gedicht? Ja, omdat uh, een aantal jaar geleden um, had ik een, uh, een tentoonstelling in Vlissingen. En uh, ik werd uh, een paar weken na de opening werd ik gebeld door iemand van die tentoonstelling van... Uh, ja, er is een oud docent van jou is hier langsgekomen. En uh, die wil uh, graag uh, iets aan jou geven. En kun je contact met hem opnemen? En uh, dat... Uh, het was maar één oud... Het was een tekendocent, één oud tekendocent. Het was uh, Daan Rijkborst. Van het Goese Lyceum in Goes. En ik heb hem gebeld. En uh, ik herinner me dat uh, er was een soort... Um, als je, als je, je tekening heel goed was, dan hing die op in de gang. Uh, maar je moest hem dan wel binnen een half jaar weer ophalen. Anders zou die het weggooien. Dat was het beleid. En um, één van de opdrachten, dat was een, de blauwbeelgorgel tekenen. En vond ik helemaal geen leuke opdracht, omdat ik het zo'n mooi gedicht vond. Ik vond, dat moet je niet tekenen, je moet dat denken. En klaar. Maar we moesten dat tekenen, dus ik had het getekend... en ik had daar wel een hoog cijfer voor, dus hij heeft het opgehangen. Ik heb dat niet opgehaald, ik wilde het niet hebben... want ik vond het een slechte tekening. En um, hij had de tekening wel degelijk bewaard, 18 jaar... in plaats van een half jaar. En hij uh, had niet alleen de tekening bewaard, maar had een hele map met knipsels... Knipsels die zo lang geleden, die ik zelf niet eens meer had, of die ik soms niet eens wist. En hij had voor mij de tekening van de blauwbogenorgel ingelijst, En die heeft hij me aan mij teruggegeven. En dat was. Ik vond het heel bijzonder dat hij dat had gedaan. En, uh, mooi, mooi ja. verhaal. Ja. En je schrijft er ook over in je boek. En je brengt hem dus eigenlijk op deze manier een soort ode. En ja. is, hè, een soort dankbaar warm gevoel voor, voor deze man. Ja. En het voert terug naar je tijd op de kunstacademie. Ja. En je... en dit is de MAVO. Dit is echt, Dit is de uh, MAVO. En, ja. je, en je leven in Goes. Ja. ja, de MAVO was het dus zelfs. Ja, ja, ja. Ja. Dus hij is eigenlijk degene die jou uh, aangemoedigd heeft om ook met die kunst door te gaan? Nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk heeft niemand me aangemoedigd. Maar uh, hij was gewoon mijn tekenleraar. Want je komt uit Goes. Ja. Um, en je vader had daar een stoffeerders. Ja, hij betekijf. was meubelstoffeerder. Meubelstoffeerder. Ja. En was het leuk in Goes? Uh, was het was leuk in Goes. Ja. Hmm, ik, was het leuk Ik Goes? Nee, niet specifiek, maar het was, het was gewoon wat het was. Het was. Uh, ik, ja, ik, dat weet je pas als je weg bent of iets wel of niet leuk was. En, maar ik was blij dat ik weg was, laten we het zo stellen. <laughs> en want. Ja, je was dus met die Blauwbeel gorgel, Wat trouwens hele mooie gedichten waren. Waarom ja. vond je het mooie gedichten? Want de gorgelrijmen van Cees Budding. Nou, het ging niet zozeer om de rij, maar gewoon het. het, het Totale, het, was, het is puur fantasie, zeg maar. Dus, dus is, alles is bedacht, zelfs de woorden. Ja, het zijn hele eigenaardige verzinsels. Ja, vrinsels. precies. Heel het erg gaat mooi. trouwens altijd over dieren, Zo, ja. jouw voorliefde. En het loopt heel vaak slecht met die dieren af, hè? Als je die verse dieren... Nou, eerlijk gezegd, uh, ik, ik, alleen dit gedicht van hem ken ik. Ja. Dus dat weet ik helemaal niet. Maar nog even terug, Goes... Vader is bedrijf, want hoe zag die jeugd er dan uit? Gingen jullie naar de kerk bijvoorbeeld? Nee, we gingen niet naar de kerk. Wij, uh, maar we, we zonder ingezegd bij de hervormde kerk. Ik zat op een christelijke basisschool... waar we elke week een lied uit het liedboek uit ons hoofd moesten leren... en bijbelverhalen hoorden elke ochtend. Um, en ik weet wat ik... Toen ik naar de MAVO ging, ging ik naar de openbare school... Toen kreeg ik een briefje van de dominee per post. En dat had mijn moeder onderschept en die had het bij de oude kranten gegooid. Van dat wil ze toch niet. En ik heb dat gevonden. En toen werd ik heel boos, want het was mijn post. Dat is aan mij gericht. En dat moet je dus niet weggooien. Toen ben ik eigenlijk al een soort hekelcy ben ik uh, toch naar die catechisatielessen gegaan. heb ik volgens mij anderhalf jaar, twee jaar gedaan. Dat ik elke week naar de dominee ging. Eigenlijk ondanks je ouders. Ja, ja, mijn moeder die snapte niet waarom ik dat in godsnaam wilde doen. Maar uh, ik wilde dat wel en ik hoopte eigenlijk dat... Uh, want ik was wel naar een christelijke school gegaan... maar ik geloofde niet in God en ik, maar ik wilde graag in God geloven. Ik dacht, misschien lukt het die dominee om mij in God te laten geloven. Maar dat is niet gelukt. <lacht> waarom wilde je dat zo graag? Dat leek me heel mooi. Ja, het leek me fijn. En dat hele idee van de kerk en het geloof. Dat, dat, ik moest dan heel erg aan Sister Act denken en zo. En dat, dat een soort warm gevoel van thuis zijn. En, en met een, een groep mensen. En dat je voor elkaar zorgt. Dat zocht ik een beetje. Maar dat uh, heb ik niet daar gevonden. In de preek van de leek die je gehouden hebt. Waar we het straks na uh, negen uitgebreid over gaan hebben. Uh, zing jij ook uit... Sister Act. Ja. Een liedje. Ja. Toch? Ja, klopt. Hoe gaat het ook alweer? Uh... Niet dat ik je nu vraag om... Uh... Nee, ik ben even... Uh, um... Van Woepie Woop, hoe heet het ook alweer? Tadidi, didi, tadididi, Nou ja, bij. zoiets. Ja. ja. Um... Maar je wou eigenlijk, want je hebt in de, uit het boek weten... I dat, will follow him, zo heet het. I will follow him. Ja, je moet je ook op YouTube zoeken. Dat is heel lekker. Maar is het echt zo dat je echt... Want dat, dat klinkt heel religieus. hè? Ik wil voor, de leider ja. en, uh, of, of, of Jezus of God. Of, ja. Uh, ja. Want je, je, je hebt dus eigenlijk niks met, met, met dat christendom, maar... Ja, ik heb wel wat met het christendom uh, als je God weglaat. Maar verder is alles prima. Uh, maar ik, ik geloof niet in de God die wordt beschreven in de Bijbel als een soort van oppermachthebber. Die, dat, ik, ik, als, we al, als je al het begrip God zou moeten omschrijven, dan is dat volgens mij, dat zijn wij mensen als collectief. Dat is ons collectieve bewustzijn. Dat samen, geloof ik dat, dat als je het een naam moet geven, dat zou je God kunnen noemen. Maar dat betekent dus dat we dat samen zijn en niet één iemand, één personage. Ik wil nog iets meer weten op, op God en, en, de, en de profeten. En zo komen we straks, na het nieuws komen we daar nog op... als het over die alternatieve preek gaat. We komen ook nog te spreken over het fosfaatprobleem. Als we met René Gude uh, ons buigen over het project... wat je daarover uh, gedaan hebt. Maar nu nog even toch daarin goes. Ja. Um, in je boek begint het met je eerste herinnering. Ja. Wat was je eerste herinnering? Mijn eerste, zal ik het voorlezen? Dus misschien nee, het. vertel okay, het maar. Moet ik het vertellen? Ja. Mijn eerste herinnering, dat is de uh, tweede verjaardag van mijn zusje. En die vieren we in Zoutelanden. Uh, dat is een dorpje uh, in de buurt van Goes aan de kust. Waar wij een huisje hadden. En uh, wat ik me daarvan herinner is dat er uh, een hele lange tafel stond met allemaal gebakjes. En dat ik, uh, ik was vier. Uh, ik had de indruk dat voor iedereen stond er iets. Dus voor iedereen was er gewoon een gebakje. Ik ging naar een van die gebakjes toen. Ik nam een hap. En zo uh, voelde ik een hele harde klap achter mijn hoofd. Viel ik om en werd ik aan mijn jurk naar binnen gesleept. En ik had geen idee wat er aan de hand was. En. Uh, wist je wel van wie je die klap kreeg? Ja, dat was mijn vader. Ja. De stoffeerder. De stoffeerder, ja. En uh, ik weet dat ik. Uh, dat ik echt niet wist wat, uh, waarom. En uh, dat ik. Uh, dat staat niet in het boek. Maar er was één uh, vriendinnetje van uh, de camping... die uh, kwam vragen waarom ik zo aan het huilen was. En ik vertelde wat er was gebeurd. En toen zei ze, we gaan wel uh, naar mijn moeder. Toen kregen we daar een snoepje. En toen zijn we gaan wandelen in de duinen... waar twee kinderen van vier zijn we hartstikke verdwaald. En het was heel eng. We zijn uiteindelijk weer teruggekomen... en bleek dat helemaal niemand ons had gemist. Maar uh, dat uh, was het eerste. Ja. Leeft je vader nog? Ja. Heeft hij het boek gelezen... Geen idee. Ik weet dat ze het in huis hebben. Zijn vrouw heeft het wel gelezen. Zijn vrouw die kennelijk niet je moeder is? Die niet mijn moeder is. Nee, die uh, heel aardig is. Nel heet ze. Ze is heel leuk. Um, maar of hij het heeft gelezen, dat uh, betwijfel ik eerlijk gezegd. Want door het zo in het boek te zetten en je komt er op het eind van het boek nog een keer op terug... Ja. geef je in het boek een soort lading mee die niet mals is en die eigenlijk erop neerkomt... Nou ja, ik werd geslagen door mijn vader. Ja, het is ook ik, ik vond dat ook, ik wilde niet... Ik kan, ik kan honderd verhalen over mijn vader schrijven en incidenten... maar dit is het eerste wat ik me heen. En dit is eigenlijk wel tekenend voor de relatie met mijn vader. En voor hoe hij is. En um, het boek eindigt al, want dit is de, de proloog en de epiloog. Daarin schrijf ik, uh, beschrijf ik een gesprek met mijn moeder. Dan ben ik zestien en kom ik voor het eerst sinds een tijd... Uh, ben ik een, een weekend thuis en heb ik even een paar uur alleen met mijn moeder... En ik vertel haar dan dat ik nog steeds nachts daarvan wakker lig. En dat ik helemaal niet weet waarom dat toen was. En mijn moeder reageerde heel laconiek van... oh ja, dat weet ik nog wel, maar dat had je verdiend. Je had je boterham niet opgegeten. Ze, nam, ze koos partij voor je vader. Ja. Voor de meppende vader. Ja. ja. En vond, ze vond het normaal. Nee, en, uh, uh, nee, ze, nee niet, niet, ik zou zeggen niet terecht, nee. Maar voor haar was het wel zo. Ja, overigens kan ik het uh, op dit moment heel goed met mijn moeder vinden. En uh, zij kijkt iets anders naar uh, de periode toen dan uh, hoe ze er toen op dat moment naar keek. Dus dat, dat is fijn. Maar realiseer je dat je door dat zo in dat boek, uh, in de compositie aan het begin en aan het eind te zitten dat je er bijna een soort uh, ja, een, een geschiedenis aan geeft van ja. de dezegene. Ja, die, heeft, die heeft flinke klappen opgelopen in ieder geval. Ja, ja. En dat is ook doelbewust. Ja, dat, ja, ik vond dat, ja, dat is ook doelbewust. En, maar ook met, met deze ene anekdote was het ook genoeg. Ja, maar als je het leest, denk je dat staat ongetwijfeld voor velen, veel meer. Ja, en dat is natuurlijk ook zo. Ja. ja. Maar dat hoeft niet per se opgeschreven te worden. Nee. <lacht> en toen werd je kunstenaar. En er staat ook trouwens iets heel liefs over je familie. En namelijk dat je op een gegeven moment kralen krijgt van een grootmoeder. En je houdt van knutselen. En je. Je, je, dan denk je, ja, hier is wel iemand die later naar de kunstacademie gaat. En die gevoel heeft voor spulletjes en voor materie. En, uh, toch? Ja. Dat ja. had je dus ook als kind. Ja, dat is ook zo. Wat, wat heel leuk was, was dat... Uh, mijn moeder vond het prima als, als we alles vies maakten in huis. en zo. Dus dat betekent dat ik mocht schilderen en kleien... en knutselen en plakken en alles. En wat bij andere kinderen thuis vaak niet mocht. Omdat had je vader het... werk? Mijn vader... Ja. Uh, je moeder bedoel ik? Nee, mijn moeder was huisvrouw. Die is later wel nog een opleiding gaan volgen. Uh, die is in een kinderdagverblijf gaan werken. Dat doet ze nog steeds. En uh, omdat mijn vader ziek werd en minder kon werken... dus dan moest mijn moeder ook gaan werken. Dus die is toen die opleiding gaan volgen. Maar uh, nee, ik mocht heel veel. En ook omdat die stoffeerderij daar was. Dat was aan huis. Ja, dat was natuurlijk ook fantastisch. Want er waren heel veel materialen. Dus alles waar, je wat, wat, waar meubels van worden gemaakt, elk stukje stof en schuim en wat, wat je maar kunt bedenken, dat was daar. En dat mocht ik ook gebruiken. Dus dat was natuurlijk ja, fantastisch. Fantastisch. Ik zie dat het uur er bijna op zit. Uh, we gaan zo meteen Stefan horen, die, uh, die dan naar het nieuws toe praat. En ik stel voor dat jij gaat kijken of er gereageerd is hè, op, op al jouw uh, Twitter- en, ja. en uh, mogelijkheden, waarbij wij allemaal een beetje een beetje huiverig naar staan te kijken. U luisterde naar het eerste uur van het gesprek van Anton de Goede... met Tinkerbel. We zijn dadelijk terug naar negen uur... en dan gaan we het tweede uur in. 2013 passeert voor de allerlaatste keer de revue. We hadden bijvoorbeeld een nieuwe koning, dan een in inhoudiging. Nou, toen heeft iemand een feestelijk idee om daar een liedje bij te schrijven. In sneltreinvaart. Vervolgens hadden we het Nederland-Russisch vriendschapsjaar. De 91 is blijkbaar de andere niet. De plaats voor het WK voetbal. Ik koop gewoon eens een keer dat nieuwe huis. Hoe hè? hebben we al die eeuwen kunnen bestaan? Dinsdagavond vanaf half negen. Ja. De conference Een Oudejaars van Pieter Derks. Ik, ik zag ineens een hele morbide aflevering van de Fabeltjeskrant volgen. Dat is er de Op Radio 1. Ja, lieve kijkbuiskindertjes. nieuws van alle kanten. Hey, mooi overhemd. Maar uh, heb je het niet kaart? Nee joh. Hoezo? Ik eh... Uh...